6 uur, het NOS Journaal, Mark Visser. Goedenavond, politie onderzoekt dood, eenjarig jongetje Veldhoven. Motoragent overlijdt na botsing met personenauto. En veel belangstelling bij herdenking Russische ijshockeyers. Het weer, kans op enkele stevige regen- en onweersbuien. De buien kunnen gepaard gaan met hagel en zware windstoten... Morgen eerst zon, maar vanuit het zuidwesten vooral snel nieuwe buien. En het wordt met 21 graden een stuk minder warm dan vandaag. Na het weekend daalt de temperatuur nog iets verder en blijft het wisselvallig. De politie van Veldhoven is op zoek naar de vader van een jongetje van 1 dat vermoedelijk door een misdrijf om het leven is gekomen. Inmiddels heeft de politie de moeder van het kind ondervraagd en is nu op zoek naar de vader. Aan de telefoon Imka van Dijk van politie Brabant Zuidoost. Goedenavond. Hallo. Ja, welke aanwijzingen zijn er voor die betrokkenheid van de vader? Nou, wij spreken op dit moment nog niet over betrokkenheid van de vader. Maar wij zijn wel op zoek naar de vader natuurlijk, omdat uh, we die graag willen spreken hierover. Er zijn geen aanwijzingen dat hij bij betrokken is. U wilt gewoon uh, hem spreken omdat hij de vader is. We willen die man gewoon heel graag spreken. en Op dit moment kan ik daar even verder niet meer over melden. We zijn druk bezig met het onderzoek. We zijn uh, sporenonderzoek aan het doen. We doen daar een buurtonderzoek. En we willen natuurlijk zo snel als mogelijk alle feiten op een rijtje krijgen... van wat daar nu precies in die woning heeft plaatsgevonden. En mogelijk dat de vader daar ook meer informatie uh, over kan geven. De moeder heeft u wel al kunnen ondervragen. Is er nog steeds verdachte? De moeder is uh, geen verdachte, is ook geen verdachte geweest. Niet dus, uh, geweest? Nee, nee, geen verdachte geweest. Dus hoe, hoe, tot op dit moment uh, is daar geen sprake van. Hoe, hoe is het kind uiteindelijk overleden? Nou, de precieze uh, toedracht, dat, die zijn we dus aan het onderzoeken. Uh, we kregen vanochtend een melding binnen. Het was uh, wat later op de ochtend dat een uh, kind zwaargewond in een woning zou zijn in Veldhoven. Nou, de moeder is met het kindje op de arm naar een nabijgelegen winkel gegaan. Daar is het kindje nog uh, gereanimeerd door hulpverleners... maar helaas heeft dat niet mogen baten. Dus het kind is daar overleden. Nou, wat precies de doodsoorzaak is en hoe dat uh, ja, tot stand is gekomen... of wat er gebeurd is in de woning, dat zijn we natuurlijk aan het onderzoeken. Het is nu nog veel te vroeg om daar uh, iets over te zeggen. Dank u wel voor nu. Imka van Dijk van politie Brabant Zuidoost. In de buurt van het Nederlandse kamp Kunduz in Afghanistan is gisteravond een raket ingeslagen. Onder de Nederlanders raakte niemand gewond, meldt het ministerie van Defensie. Of er wel Afghanen gewond zijn geraakt is niet bekendgemaakt. Materiële schade is er niet. Volgens het ministerie is kamp Kunduz een ongebruikelijk doelwit voor raketaanvallen. Toch is het kamp zwaar beveiligd, zegt correspondent Lucas Waagmeester vanuit Kabul. Het Nederlandse legerkamp ligt in een open terrein, net buiten Kunduz stad. Het is een onmuurd terrein met checkpoints op de hoofdweg naartoe. Boven het kamp hangt een zettelin met camera's die de hele omgeving in de gaten moet houden. Als extra veiligheidsmaatregel slapen de Nederlanders op het kamp in gepanzerde containers. En op die internationale basis zijn zo'n 350 Nederlanders werkzaam om Afghaanse politiemensen op te leiden. In de Gelderse plaats Beek is een motoragent bij een botsing met een auto om het leven gekomen. De twee vrouwen die in de auto zaten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De motoragent was met sirene en zwaailichten op weg naar een ongeluk waar hij zou assisteren. Op een rechtstuk kwam hij in botsing met de auto. De ambulancebroeders hebben nog geprobeerd de agent te redden, maar dat mocht niet baten.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 De aanhangers van Gaddafi en Ali Walid die hadden van de Nationale Overgangsraad... tot vandaag de tijd gekregen om zich over te geven. Het is een van de laatste steden die in handen is van de Gaddafi-getrouwen. Onduidelijk is nog steeds waar de gevluchte leider zelf is. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Ruim 100.000 mensen hebben in de Russische stad Jaroslavl... de slachtoffers van het vliegtuigongeluk van woensdag herdacht... Er vielen 43 doden, onder wie spelers en begeleiders... van de ijshockey-topclub Lokomotief Jaroslavl. Bij de herdenking werden onder andere kerkliederen gezongen. Correspondent Kizia Hekster, hoe was de dienst? Ja, die dienst werd uh, live, live uitgezonden hier in Rusland op de televisie. En uh, je kon zien dat het een enorm indrukwekkende, sombere dienst was natuurlijk. Urenlang stonden honderdduizend fans in de stromende regen in uh, Jaroslavl bij het stadion waar die herdenking was om naar binnen te komen. Dat was al heel bijzonder. Als ze eenmaal binnen waren, dat waren niet alleen de fans... maar ook inwoners van Jaroslavl, andere ijshockeyteams uit heel Rusland... waren naar Jaroslavl gekomen. En ook teams uit het buitenland om de omgekomen ploeg de laatste eer te bewijzen. Als ze binnen waren in dat stadion, dan zag je de kisten, zwarte kisten... op het ijs staan. Op die kisten stonden foto's van de jongens. Er werden bloemen neergelegd onder een van... Van de 100.000 bezoekers was ook uh, premier Poetin die in het zwart langs de, langs de kisten liep. En het was een uh, ongelooflijk uh, indrukwekkende bijeenkomst. Een groot drama, bijna alle spelers uh, omgekomen. Hoe moet de club nu verder in de competitie? Nou Vandaag is bekend geworden dat de club niet verder gaat in de competitie... die uh, vorige week op de dag van het ongeluk notenbenen net begonnen was in, uh, in Rusland. Die competitie, daar doet Jaroslavel uh, Lokomotief dit jaar niet aan mee. Eerder deze week uh, waren er tientallen ijshockeyers van andere clubs... die zich hadden gemeld bij Lokomotief Jaroslavel... met de mededeling dat ze wel mee wilden helpen om de club weer erbovenop te helpen... en mee te doen aan de competitie. Maar vandaag heeft de voorzitter van de club dus gezegd... Uh, heel erg bedankt voor dat aanbod. Maar we slaan het af, want onze prioriteiten nu zijn... ten eerste hulp aan alle nabestaanden. En ten tweede moeten we gaan uh, nadenken hoe we een nieuw team willen gaan opbouwen... dat op niveau mee kan spelen. En dat kost tijd. Die tijd willen we nemen. En daarom zullen we dit jaar niet meedoen aan de competitie. En de oorzaak van het ongeluk is daar al iets meer over bekend. Uh, de oorzaak is nog niet bekend. Uh, er wordt nog steeds uh, volop uh, gezocht naar brokstukken... ook van het vliegtuig die in de Wolga liggen. De zwarte dozen die zijn inmiddels gevonden. Er is wel duidelijk dat een aantal uh, mogelijke oorzaken is uitgesloten. Er gingen allerlei verhalen dat er slechte brandstof zei, zou zijn gebruikt. Dat is niet waar, zeggen de onderzoekers. Ook was er het uh, verhaal dat de motoren zouden zijn uitgevallen. Ook dat blijkt niet te kloppen volgens de laatste informatie van de zwarte dozen. Maar wat het wel precies geweest is... Dat is niet duidelijk en daar uh, zullen ze ook nog wel uh, even over gaan doen. Ondertussen is er vandaag een uh, andere JAK 42, dus dat is het type wat uh, woensdag neerstortte, aan de grond gehouden. Een toestel dat uh, volgens Russen terug zou vliegen van Izmir in Turkije naar Moskou. Daar was iets mis mee en uh, daar wordt natuurlijk nu uh, wordt geen enkel risico meer meegenomen. Dat is uh, aan de grond gebleven. Kizia Hekster, dankjewel.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 In Japan is een pasbenoemde minister alweer afgetreden... vanwege ongepaste opmerkingen over de kernramp bij Fukushima. Bij een bezoek aan Fukushima had minister Agiro van Economische Zaken... deze week over een spookstad. En ook duwde hij bewijzen van grap tegen een journalist aan... waarbij hij zei, ik geef je wat straling. De opmerkingen leidden direct tot ophef. De oppositie sprak er schande van... omdat de gevoelens van de getroffen inwoners zouden zijn gekwetst. Agiro probeerde zijn positie gisteren nog te redden met excuses maar dan vandaag toch maar ontslag. Hij was in functie sinds vorige week toen het nieuwe kabinet van premier Noda aantrad. De Nederlandse documentaire Stand van de Sterren is in de race voor een Oscar. De film van Leonard Retel Helmrich is het derde deel van een trilogie over een Indonesische familie in de sloppenwijken van Jakarta. Hij won er op festivals over verschillende prijzen mee. Onder meer op het ITVA in Amsterdam. De nominaties worden in januari bekendgemaakt, een maand voor de Oscar-uitreiking. Nog nooit won Nederland een Oscar voor een lange documentaire. Bert Haanstra kreeg in 1960 wel een Oscar voor de beste korte documentaire. Glas was dat. Op het KLM Open Golf werd vandaag de derde ronde afgewerkt. Ragnar Niemeijer, tot nu toe deden de Nederlanders het goed. Hoe ging het ze vandaag af? Het gaat er uh, nog altijd goed mee met onze landgenoot Joost Luiten. vijf slagen onder par. Hij staat momenteel op hal 7. Dat is zijn ene laatste hal, de par 4 van 380 meter. En hij moet daar putten voor een birdie een put van een meter of twee. Dus dat is misschien een kans voor hem om naar zes onder te gaan. En dat zou betekenen als dat lukt dat hij op drie slagen van de leider in de wedstrijd komt. De schot oor. Die is ook bijna aan het einde van zijn ronde. Heeft nog drie halsen te spelen. En Robert-Jan Derksen heeft zojuist zijn ronde afgesloten. zijn dus derde ronde. En is schijndig op vier onder par. Staat er dus ook behoorlijk goed bij. Sterkste Dutch Open, KLM open voor hem. En ik begrijp het vanuit de baan dat Joost, Buiten een birdie, Joost Luiten een birdie maakt op hol 7. Zijn voorlaatste hol, En dan zakt hij dus inderdaad naar wat ik zei, 6 onder par. En dat is knap van de Nederlander. En wat is het dan jammer dat hij begon met een rondje van plus 3 afgelopen donderdag. in die moeilijke omstandigheden, die gebroken ronde ook vanwege dat uh, weer, de harde regen. Anders had hij echt bovenaan het leaderboard kunnen staan. Maar het zou heel goed kunnen dat de Nederlander dus morgen gaat spelen om een hoofdprijs. De allereerste titel in zijn European Tour carrière. Het zou Zomaar kunnen. Hij werd een keer tweede. Ik heb het vanmiddag al eerder gezegd. In 2007 was er heel dichtbij. Maar Luiten dus op zes slagen onder par. Veel mensen bij hem in de baan. Goede sfeer. Het is sowieso een prachtige baan om te vertoeven. De bosbaan van de Hilversumse. Diep weggestopt. Tussen de bossen. Zeg maar zo op de grens van Utrecht en Noord-Holland. Bovenaan, ik zei het. Een schot. Oor Luiten gaat naar min zes. Het verschil is drie. Ja, en die andere Nederlanders. Er waren er acht vandaag door. Waaronder waarvan drie amateurspelers. Ja, dan moet je toch wat verder gaan kijken op het leaderboard kom je onderaan uit. Maarten Lafeber daar ook uh, zwak bezig. Maar Joost Luijten houdt de Nederlandse eer hoog. En Robert-Jan Derksen staat daar dus twee slagen achter. En dat betekent dat de Nederlanders uitstekend meedoen. En dat is na een aantal jaren van mindere prestaties natuurlijk iets om heel tevreden mee te zijn. Ragnar Niemeijer. De voorlaatste etappe in de ronde van Spanje... is in de massasprint gewonnen door de Italiaan Benatti. Beste Nederlander werd Bauke Mollema. Hij eindigde als negende. En Kobo die blijft leider in het algemeen klassement. En in prijs Brussel won de Rus Galimziano. Hij versloeg de Wit-Rus Uratovic en de Fransman Ravaar in een massasprint. En Formule 1 coureur Sebastian Vettel die start morgen vanaf pole position in de grote prijs van Italië. De titelverdediger was in de kwalificaties Lewis Hamilton en Jensen Button te snel af. Het is al de tiende keer de seizoen dat Vettel vanaf de pole mag vertrekken. aan Verkeersinformatie, René Pazet. Geen files, maar wel slecht nieuws voor treinreizigers rond de luchthaven Schiphol. Want daar rijden naar Schiphol minder treinen. Zijn er problemen met de bovenleiding. En bovendien rijdt de HSL niet tussen Schiphol en Rotterdam. De vertraging kan oplopen tot een uur. Nog een keer de hoofdpunt uit het nieuws. Politie onderzoekt dood eenjarig jongetje Veldhoven... en is op zoek naar de vader van het kind. In Beek in Gelderland is een motoragent overleden... na een botsing met een personenauto...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 NTR, Pavlov. Marciaal Welman en Henk van Middelaar. Goedenavond. welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Als we zeggen dat Nederland misschien wel eens gelukkigere tijden gekend heeft... dan zullen velen dat bevestigen. Maar we kunnen ook zeggen, met Nederland gaat het aardig goed... helaas zijn we alleen een beetje verwend... en hebben we niet geleerd om met tegenslagen om te gaan... Zo denkt Frank, Frank Koerselman erover. Hij is psychiater en zit hier bij ons aan tafel. Straks praten we uitgebreid met hem over de verwende samenleving. En omdat het morgen tien jaar geleden is dat Amerika zwaar getroffen werd... door terroristische aanslagen, wordt aan menigen gevraagd... weet jij nog waar je was en wat je deed toen je het nieuws hoorde? Bijna iedereen denkt nog precies te weten waar hij was en wat hij deed. Maar zelfs bij zulke emotionele herinneringen werkt ons geheugen niet feilloos. Psycholoog, eh, uh, nou, wat doe ik nou toch? Psycholoog Martijn Meter legt uit hoe het wel werkt. En we hebben live muziek van Leon Giesen. Hij zit nu ook al bij ons aan tafel, dus we gaan hem zo dadelijk ook al horen. Leon, weet jij waar je was en ja. wat je deed toen het nieuws jou bereikte? Ja, dat, dat meen ik ook echt heel zeker te weten. Ja. <laughs> ik uh, belde een vriendin op, uh, ik weet niet meer waarover, maar zij zei... je moet nu de televisie aanzetten, echt nu. En toen ben Ik, uh, ik was aan het werk, toen ben ik naar het kantoortje gegaan waar de televisie stond. En daar uh, stond uh, een van de torens in brand en ik zag gewoon de andere, het andere vliegtuig erin vliegen. Dat... Uh, Meen ik echt, uh, ja, maar ik heb ook nog een liedje over gemaakt en zo. Dus ik, ik heb het een aantal keren in de tussentijd... Uh, het valt me op dat je uh, nu steeds zegt... Ik weet het echt hoor, ik meen het echt. Ja, nee, omdat, er nu, omdat, jullie, omdat de stelling is dat, dat ik dat hier verkeerd zit te zeggen. Dat de meeste mensen dat... Maar het is wel grappig dat je niet meer weet waarom je die vriendin belde. Nee, nee, dat is waar. Maar uh, ja, dat, uh, dat was, was dan toch in verhouding tot uh, het andere nieuws een detail, denk ik. Ja. Het ging waarschijnlijk over eten. Dus is een Japanse vriendin, is het, in elk geval. Oh, okay. ja. En Frank Koerserman, weet u nog waar u was? Ja, ik weet het nog precies. Ik was op mijn werk. En, uh, ja, dus, eerst was het, het, uh, dacht je ja, aan een ongeluk. Er was ook sprake van een klein vliegtuigje. Hè, dus, uh, en pas toen het tweede vliegtuig, toen we dat hoorden... Ja, toen was het duidelijk dat er iets helemaal mis was. En, uh, ja, en toen is het ook iedereen een beetje met werken gestopt. En is televisietoestellen gaan opzoeken en zo. <laughs> dat, uh, ja, zeker, ja. Ja. Ja, Martijn Meter, psycholoog. Hoe groot is de kans uh, dat ze het ook inderdaad bij het rechte eind hebben met die herinnering? Nou, wat ze nu verteld hebben is, is een essentie. Dat ze hebben verteld waar ze waren en um, de, wat er precies wat er gebeurd is. En dat dat klopt, dat is um, met grote waarschijnlijkheid het geval. Het zijn de details inderdaad waaruit later blijkt, uh, of uit onderzoek blijkt, dat dat niet uh, altijd uh, Waar hoeft te zijn? Jij Zo, met, nog ik me? weet het ook. Ja? Ik was uh, in de toren van het uh, psychologiegebouw van uh, de Universiteit van Amsterdam. In een toren ook? Ja, ik werd gebeld. En um, ik liep naar het raam en zei... Nee hoor. World Trade Center staat er nog. En er komt helemaal geen rook uit. Ik was ervan overtuigd dat het over Amsterdam zou gaan. Daar oh, ja. <laughs> nee, is de bijlmerrand. Nou jij keek naar het WTC uh, aan de ring. Jij kijkt naar het WTC aan de okay. Maar waar gaat het dan mis met, met onze heren? Waar het uh, misgaat is dat um, is het idee dat, dat uh, wat er gebeurt... tijdens zo'n hele belangrijke gebeurtenis is dat je een soort van foto maakt. En dat op die foto alle details staan um, die je... Uh, die je op dat moment uh, zag. En dat blijkt uh, niet het geval. Uh, mensen uh, focussen op de essentie. Uh, net zoals we net hebben gehoord. En alles wat er niet toe doet, dat vergeten we een beetje. Maar het probleem zit in dat mensen achteraf denken dat ze dat wel... Kunnen reconstrueren en daar heel erg zeker van zijn van hun reconstructies. Nou, is uitgebreid onderzoek geweest bij de Challenger, dat was een space shuttle die uh, ontplofte. Heel veel mensen hadden het idee dat ze precies wisten waar ze waren en ook wat ze deden, wie erbij was, dat soort dingen wat ze aan hadden. En dat is ze gevraagd een dag daarna. Er was een psycholoog en die uh, had gehoord van het fenomeen. Flitsherinnering. En dacht: Oh, dit is een geweldig moment om dit te gaan onderzoeken. Dus ze heeft allemaal mensen gebeld in zijn kenniskring. Heeft de dag na het ongeluk alle details gevraagd. En toen, zes maanden later, nou, toen bleken mensen de details allemaal fout te hebben. Niet allemaal, maar voor, een, voor een, eigenlijk net zo vaak als dat gebeurt bij normale herinneringen. Maar ze er wel heel zeker van waren dat het dat ze het goed hadden. Ze meenden heel zeker te weten... bijvoorbeeld met wie ze in de kamer waren... terwijl dat uh, bijna op kansniveau zat. Wat is een flitsherinnering? Een flitsherinnering is... Um, een herinnering die zo sterk is... dat die in je geheugen gegroefd lijkt. En dat is waar we het over hebben... bij uh, 9-11. Mensen hebben het idee dat... Uh, zo'n... Zo moment waarin je iets heel schokkends hoort... dat dat in je, nou ja, in je geheugen gebeiteld wordt... en dat je dat nooit meer kwijt zult raken. Zo'n herinnering heet een flitsherinnering, Alsof er dat... even een flits af. En waarom wordt dat gedacht? Dat zo'n emotionele gebeurtenis voor eeuwig in ons uh, geheugen gegrift is? Nou, dat is een... Eigenlijk uh, kwam het van de moord op Kennedy... dat heel veel mensen het idee hadden dat ze daar... een soort van foto van hadden van het moment dat ze dat hoorden... Um, en toen heeft van, een, van hunzelf? Ja, van uh, op, op zelf, Van wat, wat er gebeurde op het moment dat ze hoorden dat Kennedy vermoord was. Dus precies zoals wij nu uh, uh, allemaal menen een hele goede herinnering te hebben... van, van uh, toen we hoorden over het World Trade Center. Hm. En, um, dus mensen begonnen elkaar verhalen te vertellen over waar ze waren... op het moment dat ze, dat ze dit hoorden... En toen hebben psychologen de term flitsherinnering gebracht. In het, in het uh, Engels is dat flashbulb memory. Het idee dat er op zo'n moment een flits afgaat... en je dus alles wat op dat moment te zien is... zo in je geheugen opslaat. Mm. Maar ja, dat bleek helaas dus niet zo te zijn. En wat moet er dan wel gebeuren? Wil je het je echt met de details herinneren? Of is ons geheugen sowieso ontoereikend? Ons geheugen is ontoereikend. Ons geheugen is, uh, um, functioneert heel erg goed uh, in het onthouden van de essentie. En um, dat is ook wat er opgeslagen wordt. En waarom hebben we dan het idee dat we, dat we rijke, volle herinneringen hebben? Nou, dat is omdat ons geheugen reconstrueert met de kennis die we hebben. Bijvoorbeeld, zult, uh, iedereen zal wel herinneringen hebben aan hun um, kindertijd uh, van dat uh, nou ja, iets belangrijks gebeurde: vielen braken hun been of zo. En daar hebben ze het idee dat ze weten waar dat gebeurde, hoe het eruit uitzag. Ja, dat is ook zo. We hebben in ons beeld, uh, in ons geheugen, uh, de omgeving waar we opgegroeid zijn. Dat hebben we opgeslagen over een decennium. En die kennis gebruiken we om één gebeurtenis te reconstrueren. Die gebeurtenis dus... zelf zit alleen de essentie van ja. in ons geheugen. Dus die plaatsen we eigenlijk in een bepaalde omgeving. Ja, een herinnering is zeg maar een skelet. En dat kleed je aan met je kennis. En waarom doen we dat? Omdat, uh, nou ja, het is efficiënt. Je hoeft niet, uh, bijvoorbeeld alle keren dat je thuis kwam uh, uh, van school, uh, zijn, het gebeurt er ongeveer hetzelfde. Er staat dezelfde persoon op je te wachten. Uh, uh, je komt zelf thuis in hetzelfde Huis. Het zou wel verschrikkelijk zijn als het geheugen al die keren apart moet opslaan ja. en al die details. Uh, soort... Dus in plaats daarvan onthouden we alleen de essentie. Leergijsen. Ja. Ja, een soort compressie lijkt het. Zoals ja. je bij filmpjes hebt. Ja. Absoluut ja. compressie. Ja. ja, dat is wat er ja, lijkt te gebeuren. Ja, nou, noem je straks die moord op John F. Kennedy. Um, ik, ik heb wel eens gehoord dat mensen ook meenden de moordenaar ja. uh, op televisie toen gezien te hebben, terwijl die hele moordenaar was niet te zien. Ja. Ja, dat is en is typisch. dat ook weer om, om terug te leiden tot wat je net zei... dat die herinnering van ons gaat reconstrueren. Die gaat meedenken, als het ware. Ja, dus eigenlijk, eigenlijk alle informatie die je daarna verzamelt... Ja. die plaats je ook in die herinnering. Ja, ja. dat uh, gebeurt uh, heel veel. Uh, dat we reconstrueren en dat gaat met de herinnering van toen... maar ook met de kennis die we daarna Haven uh, opgedaan. En er zijn ook inderdaad hele sterke voorbeelden van. Er is op een gegeven moment in Amerika een klas geweest... en die is gegijzeld. Dat waren kindjes van een jaar of acht. Uh, en er kwam een man met, met een pistool binnen... en die heeft de kindjes 24 uur lang gegijzeld. En het geheugen van die kinderen voor de gebeurtenis is onderzocht. En daar bleken kinderen enorme fouten te hebben gemaakt. Bijvoorbeeld allemaal kindjes die niet in die klas zaten... herinnerden zich later, een jaar later, dat ze er wel zaten. En dat is gewoon het invullen met de kennis die ze, die ze er van toen van hebben. En, en dat zijn geen pathologische leugenaars? Dat zijn, nee, dat zijn geen pathologische leugenaars. Ze zijn ervan overtuigd dat dat echt zo is. Ja. Maar dat betekent eigenlijk ook dat uh, als we getuigen zijn van dingen... Dat dat uh, van een ernstig misdrijf of iets dergelijks. Dat, dat die, uh, ver, uh, ja, die, die herinneringen aan die gebeurtenis. dat ja. je dat hebt gezien. dat dat eigenlijk helemaal niet uh, ja. uh, met zekerheid vast te stellen ja. is. dat je dat ook echt hebt gezien. Ja. Of dat je die, en daar, de realiteit eigenlijk. Ja, en daar uh, moet er altijd heel voorzichtig zijn. Worden ge, uh, uh, ge, uh, moet men heel voorzichtig zijn met getuigen. Uh, bijvoorbeeld in, in uh, verhoren. Uh, is het heel belangrijk om het op te nemen, zodat achteraf. Nee. Uh, beluisterd kan worden wat er misschien door de politie is uh, uh, aan informatie is gegeven wat later als herinnering opduikt nee. bij de getuigen. Maar is, is dat te onderscheiden? Een echte herinnering van een uh, nep herinnering? Nou, er, zijn, er zijn heel veel onderzoeken waar nep herinneringen worden gefabriceerd. Dat is vrij makkelijk. Uh, dat is een uh, procedure waarin je uh, mensen vertelt uh, kijk wij hebben uh, jouw ouders ondervraagd en wij hebben vijf herinneringen of vijf verhalen van toen. We willen graag weten wat je je herinnert. Nou, vier van die verhalen komen echt uit uh, van de ouders van de proefpersoon. De vijfde is verzonnen. En die is meestal voor iedereen hetzelfde. Nou, een deel van de proefpersonen zegt meteen van... ja, ik herinner me, terwijl het nooit gebeurd is... Van de, re de rest zeg je... Uh, tegen de rest zeg je van... oké, okay, misschien herinner je het nu niet... maar probeer eens goed over na te denken... en uh, over drie dagen kom je terug... en dan vraag je wat je nog eens. Hm. Nou, en dan blijkt ergens tegen de 60 dan... inmiddels te zeggen... ja, ik herinner het me. Okay. Dus als je, je geeft informatie... je zegt erbij dat het zo gebeurd is... en dat uh, met een beetje... de, de fantasie van, de, van, van mensen slaat op hol... <kwijls> en dat... He, Wordt dan een herinnering. Het is een herinnering. Het is namelijk een herinnering aan de keer dat ze dat verhaaltje hebben gehoord. Ja. Maar men herinnert het zich als iets dat veertig jaar daarvoor gebeurd is. Ja. Nou, en dit is iets dat, waar het geheugen heel slecht in is. te onderscheiden uh, wanneer je de informatie binnen hebt gekregen. Dat, daar is het geheugen heel erg slecht in. Dat, is, dat, dat heet uh, brongeheugen. En dat brongeheugen is gewoon niet goed geordend eigenlijk? Nee, dat, dat is, is iets, dat is iets wat, wat in ons dagelijks leven zelden van enorm belang is. Ja. Waar we nou precies onze kennis vandaan hebben. Dus kunnen dat slaat er, het niet Kunnen op. we er iets aan doen? Ja, dat, uh, wat we kunnen doen is uh, heel erg opletten. Maar dat gebeurt natuurlijk alleen als we van tevoren... Je, je moet erop letten tijdens het leren. Dus je moet tijdens het leren erop letten wat er nu gebeurt. En, uh, maar ja, dat is een bijna uh, emotionele uh, gebeurtenis. Nee. Die zijn onverwacht. Die zijn onverwacht. Wat dan helpt is onmiddellijk navertellen. Ja, en ik las in de NSC deze week een gesprek met een Amerikaan. Die zat in een van die torens. En die realiseerde zich van... dit ga ik waarschijnlijk toch voor een deel vergeten. En die is het eigenlijk nou ja, meteen maar gaan opschrijven... wat hij allemaal meegemaakt had. Ja, en dat werkt heel goed. Het schrijven op zich is een enorm goede manier om iets te onthouden. Maar het is natuurlijk ook, je hebt, een, je hebt iets om op terug te vallen. Ja, ja. Is het erg eigenlijk dat ons geheugen niet helemaal uh, vlekkeloos is? Of is het misschien ook wel prettig? Nou, of het prettig is. Het zou ongetwijfeld prettiger zijn om een veel beter geheugen te hebben. Ja, maar misschien <laughs> maar dat vergeet dan je ook wel zo. vervelende dingen waar je uh, anders voortdurend last van zou hebben. Ja, helaas blijkt dat dus niet zo te zijn. Want de erg vervelende <laughs> oh. dingen zijn meestal ook erg belangrijk en worden daarom goed onthouden. Het wordt dan dus... nog een extra diepe groef in je brein. <laughs> ja, ja dat, dat is dus het deel van, van waarom wij nog steeds een sterke herinnering hebben aan. 9, uh, 9 september 2001. Dingen die emotioneel zijn, die worden inderdaad goed ah. opgeslagen. Het is Alleen 11 die in september. Sinds... 11 september, sorry. Maar is het niet zo dat velen van ons hun uh, kindertijd ook een beetje romantiseren? Leuker maken? Ja. En, en dus je verveling, uh, die nare leraren, een beetje wegvallen? Ja. ja. Nou, of dat zo prettig is, is natuurlijk maar de vraag. Want dat betekent dat. Je huidige leven vergeleken bij die idyllische kindertijd. <laughs> Misschien wat schraal afsteekt. Ja, dat is waar. <laughs> Vroeger waren we gelukkiger. Ja, dat is dan eigenlijk de conclusie. En die is helemaal niet gebaseerd op, op werkelijkheid eigenlijk. Nee, het is zo, dat is iets wat, wat uh, blijkt uit een onderzoek naar levensloop. Dat mensen zijn optimistisch tot in jaren 40. Want er zit groei in. Op een gegeven moment zit er geen groei meer in. En dan gaan mensen idealiseren wat er voorkwam. Nou, uh, Masja, je hebt nog een paar jaar. <laughs> ja, we gaan naar uh, Leon Giesen luisteren. Leon, je hebt je gitaar meegenomen en je gaat uh, een liedje voor ons zingen. Zo simpel kan het zijn. En dat is eigenlijk nog helemaal nergens te horen. Dus we hebben een soort van primeurtje, toch? Ja, dit, is, uh, dit staat in ieder geval niet op de CD. Het gaat over uh, flitsherinneringen van het. Uh, <laughs> en slagen al sand aan hoor, Over dat vroeger alles beter was. En <laughs> alles en, maar, uh... Luister, we zitten niet in een enorme kelder. We horen net een echo. We zitten gewoon gezellig in een kleine studio op het <laughs> Mediapark. <laughs> maar nu is het weer goed. Leon Giezen, okay. zo simpel kan het zijn. Ja.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 en ziet hoe mooi ik ben. Leon Giesen, dankjewel. Kom weer lekker aan tafel zitten. Uh, u hoort Leon Giesen met het uh, nummer Zo Simpel Kan Het Zijn. En op zijn website www.mondoleone.nl um, kunt u ook uh, vinden waar hij verder nog uh, speelt uh, uh, de rest van het jaar. Vanaf oktober ga je weer toeren. Um, dus kijk, voor een plekje. Ben uh, je in de bu buurt? Um, Luister, u luistert naar Pavlov van de NTR. En aan tafel de psycholoog Martijn Meter en psychiater Frank Koersman. Twee berichtjes deze week. Het eerste. Steeds meer ouders misdragen zich langs de sportvelden... tijdens het aanmoedigen van een kind, schelden, uh, duwen. En ander onaangenaam gedrag. En het andere is dat 165 miljoen mensen in Europa... lijden aan een psychische stoornis. Dat zou meer dan een derde van alle Europeanen zijn. Frank Oezeman, ik zei het al, psychiater, hoogleraar bij het UMC Utrecht en hoofd van de psychiatrische afdeling van het Lucas Ziekenhuis in Amsterdam. Toen ik dat las, dacht ik: dat kan niet waar zijn dat meer dan een derde van ons leidt aan een psychische stoornis. Wat was uw reactie? Het goede nieuws is dat twee derde het dus niet doet. <lacht> Ja. Nou ja, weet je dat. dat ik, ik, je moet altijd weten een beetje hoe zo'n onderzoek tot stand is gekomen. Hè? Wat is de definitie van een psychische stoornis? Er is een zekere vloeiende grens tussen wat we normaal noemen en wat je gestoord noemt. Hè? Waar is het afkappunt? Nou, waar je dat afkappunt legt, dat bepaalt hoeveel hmm. mensen ziek zijn en hoeveel niet. Per dus als je een heel klein beetje bang bent... of een heel klein beetje depressief... en dat wordt in dit onderzoek al als ziek... ja, dan kom je misschien aan 165. Men heeft al eens onderzoek gedaan bijvoorbeeld... en dan vraagt men hè, aan mensen, willekeurige mensen hè, uit de bevolking... bent u in het afgelopen jaar wel eens een periode van twee weken somber geweest? Dat is namelijk de intredefinitie van een depressie... volgens het Amerikaanse systeem. Dan moet je achterlijk hè, aan twee weken men... somber zijn. Twee weken zomer zijn. Nou, we Iets hebben het net al even gehoord. Wie herinnert zich nou precies of het 13 of 15 dagen was? Hè? Maar goed, hè, dus globaal. Nou, ik ben waar. Kijk, en als je dan zegt ja... dan heb, had je een major depression volgens de definitie. Kijk, ik, goed, ik wil maar zeggen... dat soort dingen is allemaal buitengewoon relatief. Als je aan mensen vraagt... heb je in het afgelopen jaar lichamelijke klachten gehad? Dan zegt 100% van de mensen ja. Als je mensen vraagt, heb je het afgelopen jaar... Er is een psychische klacht gehad. Dan zou je eigenlijk ook verwachten dat 100% oh, van de mensen ik, ja zeggen. Toen ik het was, he? toen dacht ik... zou dan ook 165 miljoen mensen een lichamelijk kwaaltje hebben? Zonder enige twijfel. Ik denk veel meer. Het ja. zieke Europa, ga ja. ik bij. Nee, nee, wie nee, nee. Wie... nee. Nee, nee, maar luister. Het is, is allemaal ziekte. He? Wat ja. is ziekte? Ziekte, he? kijk... Voor psychische aandoeningen heeft men daar een definitie van gemaakt. Dat is als je er erg aan leidt en als je daardoor last hebt in het functioneren. Maar psychisch, een, een psychische aandoening, dat klinkt wel meteen heel ernstig. Waarom? Waarom? Ja, omdat je dan meteen denkt, nou die, uh, ja, die heeft ze niet allemaal op een rijtje. Ja, en dat vinden we eng natuurlijk. Ja. Dat vinden we eng, want dat is onvoorspelbaar. En oh jee, he? waar moet dat naartoe? Ja. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. Uh, psychische aandoeningen zijn in wezen niet anders dan lichamelijke aandoeningen. He? Je kunt ook van psychische aandoeningen precies voorspellen hoe het zal belopen, he? uh, hoe het zal gaan. Als je suikerziekte hebt, kan je uittekenen hoe het met iemand gaat. Als je in een manisch-depressieve stoornis hebt, kan je uittekenen hoe het met iemand gaat. Met iemand zou gaan. Je kunt het allebei bezelden. Je kunt het allebei behandelen. Het is, er is geen wezenlijk verschil tussen. Dus dat is, dat is een scheiding die heel kunstmatig is. Die wordt wel altijd gemaakt hoor. Maar het is een heel kunstmatige scheiding. Er is geen wezenlijk verschil in mijn ogen tussen psychisch en lichamelijke aandoeningen. Behalve dan dat je waar gaat het over? Als je klachten aan je heup hebt, dan kan je niet goed bewegen. Als je ergens klachten. Nou, het zit meestal wel ergens in het brein. Maar als je dat hebt. dan heb je moeite om het juiste gevoel op het juiste moment te hebben. Dan voel je bijvoorbeeld verdrietig als er geen reden is verdriet. Of je voelt je blij als er geen reden is om blij te zijn. Of je voelt je achterdochtig als er geen reden is om achterdochtig te zijn. Nou, dat is in een nutshell de psychiatrie. Dus dat begrijpen we eigenlijk niet, waarom dat zo is? Nou, zo, nou ja, dat weet ik niet of we dat niet begrijpen. Nou ja, kijk, met een, een, als je pijn hebt aan je heup... dan kan je dat heel duidelijk aanwijzen. Dat komt om mijn heup. Oh, maar tegenwoordig kan je ook heel duidelijk aanwijzen waar het zit. Hoor. Dat zijn een mooie onderzoeken waarbij je iemand hè, met zijn hoofd in een machine schuift... en dan kan je plaatjes van het hoofd maken en dan kan je... Kan je heel mooi, kan je plekjes, kan je helemaal patronen in de hersenen zien. Alleen zin, wij als leek he? kunnen dat niet. Nee, maar dat en, hoeft ook niet. Nee, maar daarom is het makkelijker om iemand met een gebroken enkel uh, te troosten... bij wijze van spreken, dan iemand die een uh, angstobsessie uh, heeft of uh, iets anders. Dat, dat weten we niet zo goed misschien wat we moeten zeggen. Nee, maar dat is het punt. Hè? Nee, maar dat is het punt. Hè? Het, het, het, het, is, het, het maakt je onzekerder. Het is, het is een beetje griezelig, hè? dat soort zaken. Hè? Dat, dat speelt een rol. Maar... Ja, goed, daar moet je natuurlijk ook verder rekening mee houden. Dat is ook zo. Kijk, als, als je psychiater bent en mensen weten dat niet... en je vertelt het in gezelschap, dan doet iedereen een stapje naar achteren. Hè? Dat, dat, dat zijn zo van die dingen. Hij moet mij niet te doorgronden. Daar zijn ze altijd heel bang voor. Hè? En het standaard antwoord wordt altijd... kunt u door mij heen kijken, dan zeggen we altijd ja. En denk maar niet dat dat aangenaam is. Maar u, u hebt het wel eens over een verbindende samenleving. Ja. Wat bedoelt u daarmee? Nou, dat heeft te maken een beetje met, met, met eh, ja, wat, wat, wat kijken over eh, wat nou actuele trends hè, zo, zo in de samenleving zijn en wat dat met mensen doet. Hè. En dan moet je wat langere termijn tijdvakken hè, in oogenschouw nemen. Hè. En dan is er eigenlijk, vind ik het altijd wel opvallend, wat een groot verschil er is voor en na, en dan neem ik maar eens een datum zo, hè, 1968... In 1968, dat was hè, een symbolische datum, de meirevolutie in Parijs. Hè, ja, eh, waar de studenten zich... vochten voor uh, meer democratie aan de universiteiten... Exact. en in de staat Frankrijk zelf. Exact. Hè. Het was het, het grote anti-autoritaire revolutie. Hè. Ja. De Goal, toen de grote patriarch van Frankrijk... die vluchtte naar Duitsland... Hè, waar hij zich eh, in handen van het leger stelde om zich te beschermen. En zo. Het was een, dat was ook een mooi symbool... Hè, want hij was natuurlijk het symbool van, van, van, van het gezag. En nou ja, dat heeft zich als een olievlek toen verbreid. En er is overal in de hele westerse wereld... Is een grote anti-autoritaire revolutie gekomen. Nou Dat is wel leuk, want, want, want he, als je daar eens over nadenkt... daarvoor was natuurlijk een tijd waarin autoriteit heel belangrijk werd... en autoriteit niet getwijfeld werd... He, waarin dingen duidelijk en helder waren... waarin mensen deel uitmaakten van een bepaalde groep of sociale klasse... He, waarin het allemaal helder was. Daarna veranderde het allemaal autoriteit en gezag werden uitgedaagd, bestonden niet meer zonder meer... en mensen werden beoordeeld op hoe ze waren als Dus Een hele grote scheiding. Je moet het er overigens niet altijd ingewikkeld over doen. Maar de belangrijkste reden was waarschijnlijk dat de babyboom toen 20 of 21 jaar was. Hè? En de, en de en voldoende omvang hadden om het te Behoorlijke gezagd, omvang als onverdigen. generatie natuurlijk. Dat gaat nu he? trouwens even ook, hoor. even de zaakjes voor de Arabische revolutie. Dat ook, een ook een hoop jongeren ten opzichte van ouderen. 70% is daar nu 21 jaar. En, dan en dat ga je is, duwen. En dat is voldoende om de mensen die er al te lang zitten opzij te duwen. He? Dus, dus het, het, het gaat allemaal niet zo diep, maar het gaat wel zo. He? Oh ja, toen is er dus een situatie ontstaan waarin mensen eigenlijk steeds meer alleen als individu werden aangesproken. Nou, dat zie je, dat is overal doorgegaan. Dat zie je in de hele wetgeving heeft als een weerslag gekregen, hè? Nog een echt paar of een, een, een paar in een samenlevingscontract, hè? worden toch als twee individuen voor de wet gezien, mm -hmm. voor de belasting gezien. Ga maar door. Dat en dat dit... gaat ons niet zo goed af, dat ze individu zijn. Nou, het grappige is eigenlijk, er is een soort natuurwet hè, dat. Iedere oplossing voor een probleem wordt zelf weer een probleem. En dus dat, wij, wij wilden onafhankelijk, wij wilden individueel kunnen zijn. Het had. En dat heeft een nieuw probleem gecreëerd. Zo gaat dat. He? Dat we oh, niet volgens. zijn ons... verbind? Wat je, nou kijk, vroeger was het natuurlijk zo dat als het erom ging om je af te vragen. Wat, wanneer vond je nou zelf dat je leven de moeite waard was? He? Dat was vroeger eigenlijk toch zo als je geaccepteerd werd in de groep waar je toe hoorde. Als dat niet zo was. Dan was er een afschuwelijke situatie. Dat had vaak zeer ernstige gevolgen. Maar je wilde geaccepteerd zijn in de groep waartoe je hoort. Als dat lukte, dan was je ook succesvol. Dan werd je gewaardeerd. Dan had je een leven waar je positief tegenaan kon kijken. Dat is nu natuurlijk veel moeilijker. Want ja... Eh, mensen worden als zijn individu, ze moeten als individu hè, moeten iets presteren... ze zijn overal zelf verantwoordelijk voor. Dus dat wordt allemaal veel lastiger. Hè. Dus dat, dat, is een, dat is een aspect wat, wat, wat, wat, wat hè, met zich meebrengt. Dat de verwachtingen hoog gespannen zijn. Hè. Dat, dat mensen eh, denken van ja, wat, ik mag, wat een ander mag, dat mag ik ook. Wat een ander heeft, dat mag ik ook hebben. Hè. Want... Je, Neemt er geen genoegen meer mee dat je toevallig bij een groep hoort. Hè? Of uit een achtergrond wij, hebt waar dat niet zo zou zijn. Wij hebben hoge verwachtingen van onszelf. Van onszelf. En niet alleen wij zelf. Het zit ook in de samenleving. Hè? Je moet presteren. Hè? En als je niet presteert, ja, dan, dan wordt dat natuurlijk toch... Eh, op je neergekeken. Nou ja, denk aan die ouders langs het sportveld. Hè. Dat, dat is echt wel, wel, wel een mooi voorbeeld. Hè. Eh. De kinderen moeten presteren, want dat straalt op hen af. Dan ja. zijn ze succesvol geweest. Ja. Iets anders, en dat is een beetje parallel daaraan... is dat in de jaren voor 1968... Eh, was, was de opvoeding nogal restrictief. Hè. Eh, nogal Deze beperkend, is onderdrukkend. onderdrukkend. Hè. Ja. Ja, dat, dat, ik ben zelf ook van die generatie, dus ik herinner me dat nog wel heel duidelijk. Hè? Bij ons thuis zeiden ze, luister eens... Uh... Kinderen die vragen worden overgeslagen. Uh -huh. uh, dat was uh, het verhaal. Dus je, en wat dat, waren uh, de voordelen er eigenlijk van? Want die nadelen zijn al zo vaak uitgemeten. Maar wat waren de voordelen daarvan? De voordelen waar, daarvan waren dat er, dat er een orde was. He? een orde. Het was duidelijk wie de baas was. Het duidelijk wie het gezag was. Het duidelijk waar de beslissingsbevoegdheden lagen. Het was duidelijk dat er geen tijd werd verspild aan discussies. He? Het was duidelijk he? dat er een hiërarchie was in belangen. Mm -hmm. En wat levert eigenlijk... dat op? Wat levert dat voor, die, voor, die, voor dat kind op? Het levert voor de groep. Voor de groep. Hè, het gezin, de familie. De, de, de, de, de, voor de groep levert het op. Dat dat ja, zeggen, functioneler is. Hè, dat, dat, dat dat economischer is. Hè, dat, dat je niet, niet, niet iederste ja, belang... Dat, dat is voor de groep, op, maar voor het individu dan? Voor het individu levert het op dat het zich veiliger kan voelen in de groep. Je hoeft je niet als individu overal druk over te maken, want in de groep zijn de dingen geregeld. Jij zorgt voor dit, ik voor dat. Dus dat, dat had ook zeker voor het individu wel een winst. Maar daar staat natuurlijk wel tegenover dat het in de jaren 50 en begin, de eerste helft van de jaren 60, ook wel een beetje uit de hand liep. En, en dat natuurlijk mensen daar ook wel genoeg van kregen en zich. Onderdrukt voelde. Dus ja, die hele bevrijdingsbeweging is ook natuurlijk wel een, een, een begrijpelijke en ook goede reactie geweest. Want zo gaat het altijd met die dingen: het schiet te ver door en dan krijg je een tegenreactie. Want het is nu eigenlijk uh, uh, de andere kant op gegaan. Nou, dat is wat je nu ziet. Hè? En daar, dan komt de verwenning uh, Ja, om de dat is wat kijken. je nu ziet. Hè? Want we hadden toen dus die buitengewoon beperkende manier waarop met kinderen werd omgegaan. Nou die generatie wilde dat zijn eigen kinderen niet meer aandoen. Mm. Hè? Dus die heeft dat ook niet meer gedaan. Dus die kinderen die kregen veel minder beperkingen opgelegd... tot helemaal geen beperkingen. Bovendien werd het. Hè. kind werd veel belangrijker. Vroeger deed het dan niet zo toe of het kind gelukkig was. Het kind, voor zover het kind maar paste in het geheel. Ja. Hè? Maar nou, nu werd het een doel op zich. En dat is allemaal wat, wat, mooi, hoe, maar hoe? dat kan dus weer problemen. Ja, ja, maar... ja want waar, waar, zit, waar, waar zitten die problemen, nou nou, problemen... Uh, uh, uh, dan? Problemen... dat je kind Het gelukkig Gelukkig is, is natuurlijk op zich een, een mooi streven. Het probleem zit er waarschijnlijk toch het meest in... dat kinderen niet meer leren, zoals ze vroeger wel leerden... om en, hè, zoals, de bevrediging van behoeften uit te stellen. Hè? Om, als je iets wilt, hè, te denken... nee, dat doe ik nu niet, dat komt later wel. Of eventueel zelfs afzien van behoefte, omdat er een belang kan zijn. Hè? Nou, vroeger kon dat belang bijvoorbeeld zijn, dat je dat niet deed... omdat anders iemand boos werd. Hè? Nu wordt niemand meer boos. Hè? Dus er is geen reden om te denken, ik doe het niet. Hè? Nu kan alles. Hè? Uh, dus, dus we willen eigenlijk ook alles. We willen alles en we willen het nu. Ja. Hè? Ja. En dat leidt ertoe dat een heel echt, denk ik, ff, toch... toch ja, wat, wat niet voor niks mensen kunnen, hè, is afzien van, uitstellen, hè? dat is een heel belangrijk iets dat je dat kan. Je kunt niet sparen voor de toekomst. Je kunt niet, hè, om er eens iets te noemen, hè, als je dat niet kunt. En dat is wat je nu ziet. Mensen steken zich in schulden enzovoort. Maar Tremeter, je zit een beetje te lachen, maar ik weet niet wat die lach beduidt. Oh, uh... Zit je aan je eigen opvoeding te denken? Nee hoor, ik ben alleen maar aan het denken aan de mensen die... Uh, die... In de jaren zeventig opgegroeid zijn. Nu, nu inmiddels al een heel eind uh, uh, op weg naar volwassen zijn. Ja, en nu als een idioot langs de lijn staat te schreeuwen als een kind. Uh... Ja, maar niet allemaal. Nee. <lacht> er zijn er ook een heleboel toch wel vrij goed <lacht> terechtgekomen. En dat is natuurlijk altijd. Van, uh, ja, uh, maar ja. ik onderbrak je. Wat wil je het punt maken eigenlijk? Die, die, die, die zijn in de jaren zeventig opgegroeid. Die zijn dus nu veertig in de veertig. Ja. En dat, zie je? Ouders zijn niet meer zo streng. Maar dat betekent niet dat je als kind maar toen al laten kan wat je wilt. Er is ook nog de school en nog de allerergste uh, beperkers zijn uh, uh, je peers. Je, de andere kindjes, die zijn helemaal niet bereid jou alles te geven wat, uh, wat ze willen. Dus uh, ja, of, deze, of de jeugd nu voor Galg en Rat aan het opgroeien is, nou dat, heeft mij, uh, dat, dat heb ik natuurlijk helemaal niet gezegd. Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Leon nee. Giese, jij, jij hebt ook kinderen? Ik heb twee uh, kinderen, ja. en ben, ik heb... Jij, ben jij een strenge vader? Oh. <laughs> nou, sommige dingen die. Uh, ik kan wel uh, beter bij mijn boosheid uh, sinds ik uh, kinderen heb. ja. Dus uh, <laughs> dat, uh, dat zijn toch wel degelijk, zeg maar, op een gegeven moment. Uh, ja, de kinderen proberen altijd de grens op te zoeken. En het uh, is dus op een gegeven moment uh, toch echt belangrijk om consequent te zijn en uh, ook gewoon uh, functioneel boos te kunnen worden. En ik word toevallig uh, vandaag van mijn zo zoontje zit op judo. 9. Uh, oh, en okay. uh, doet ook uh, wedstrijden. En dat, hij begon net over te vertellen dat voor het nieuwe toernooi verbod uh, verbod... dat de ouders niet meer mochten roepen. Zeg maar, uh, langs denk de jij denk jij dat? Nee, ik doe dat niet. Nee, nee. Maar ik, ik erg me ook heel erg aan als andere mensen dat doen. Nee, ik leef wel erg mee. Uh, nou, het hoogste wat ik zou zeggen is, kom op. Weet je wel. Maar dat... Uh, nee, nee. Maar ik, nee, ik vind dat, dat uh, vervelend als mensen dat doen. Dus ik doe het zelf niet. Frank Koersman, als we het over de verwende samenleving hebben. Wie zijn dan eigenlijk... Uh als we het over slachtoffers <laughs> mogen hebben, woord. Maar wie zijn de slachtoffers dan? Nou, dat zijn de mensen die het dus moeilijk hebben... om nee te zeggen tegen een eigen verlangen of een impuls. Die mensen komen in de knel. He? En zo is het met. Dat je, je, je kunt al dat soort dingen ook een beetje beschouwen als talent. He? Talent om frustratie te verdragen. He? Dat, is, dat heeft niet iedereen. Een van de talenten die je nodig hebt om ergens in uit te blinken. He? In sport of muziek. Of, en hoe God komen ze in de knel? Dat, ze komen in de knel, omdat als je dat talent van nature wat minder hebt, je dat van buitenaf aangereikt moet krijgen. He? Je moet, het moet als het ware gecompenseerd worden doordat anderen je daarbij helpen. En als dus in een samenleving dat niet meer als een deugd wordt gezien om, om, om behoeften uit te stellen... Ja, dan leer je dat dus niet. En dat, ja, dat betekent dus inderdaad dat je dus minder bereikt in het leven. He? Daar komt het eigenlijk op neer. En dat is wat je nu dus wel ziet. Minder bereikt? Ja, minder bereikt. Ja, natuurlijk minder bereikt. Want ja, het is toch een beetje het verhaal van de krekel en de mier. He? Je maakt alles nu op he? en uh, je verspilt alles snel. Je, je kunt niet plannen. Dus je, ontw je, kunt je ontwikkelt je talenten niet omdat je geen uh, langere termijn uh, doel kan stellen. Want het moet allemaal onmiddellijk gerealiseerd worden. Nou ja, la, laat ik eens, nou even, even daarbij blijven nog. Hè. Stel dat je wordt geboren met een fantastisch muzikaal talent. Hè. Wil je toch daar heel groot in worden... dan betekent dat gewoon zes uur per dag studeren. Hm. Ook al heb je een briljant talent. Hè. Als je een sportman bent, hè, je hebt een talent om sportman te worden... dan betekent dat zes uur per dag. Trainen, ook al heb je dat talent, maar, maar het vermogen om dat op te brengen, hè, dus af te zien van, hè, frustratie te verdragen, dat vermogen is buitengewoon belangrijk. En nou ja, wat je nu ziet, is dat dat natuurlijk in kleine kringen is. Dat er wel natuurlijk, er zijn nog altijd muzici die, die, die studeren, er zijn nog altijd sportleden die trainen, maar grosso modo in de samenleving als geheel is het vermogen tot afzien, zal ik maar zeggen... is niet een deugd waar men, eh, die erg aan geprezen wordt. Je wordt toch een beetje als dom beschouwd... als je niet de kansen pakt dat ze er zijn. Uh, en het nou, een hiërarchie maken van wat is nou belangrijker en wat kan je opofferen, dat wordt niet echt meer aangeleerd. En dan worden dus degenen die dat niet van nature kunnen, die komen in de knoei. En die, die kunnen dus niet bereiken wat ze anders hadden bereikt. Die maken schulden, die komen in de problemen. Hè, en die, die krijgen spijt van de dingen die ze gedaan hebben. En dat zoals het altijd gaat. Het zijn altijd degenen, natuurlijk die, de, die, die het zwakst zijn, die daar dan het slachtoffer van worden. En maar slachtoffers ik vind het wel. Een punt. Komen dan bij u? Nou, daar zeg ik niet zonder meer. Uh, die, die slachtoffers die komen bij de, bij, bij de, bij de schuldsanering. Uh, <laughs> maar zijn, maar er zijn de, de, de patiënten die u uh, behandelt... zijn dat ook slachtoffers van die verwende samenleving? Nee, dat hoeft niet zonder meer zo te zijn. Maar, de patiënten, maar dat is even... Kijk, psychiatrie is een breed vak. De patiënten die ik behandel... dat zijn in het algemeen mensen met ernstige psychiatrische ziektes. En dat staat een beetje los hè, van, van, van, van, van deze zaken. Maar wat ik wel inderdaad zie is dat eh, ook trouwens mensen die een ziekte hebben... om maar eens iets te noemen. Hè? Of het nou lichamelijk of een psychiatrische ziekte is. Hè? Ook daarvoor geldt dat je om daarmee te kunnen leven moet je heel veel frustratie kunnen verdragen. He, moet je kunnen verdragen dat jij ziek bent en anderen niet. Moet je dingen ontzeggen. Moet, moet, je, he, moet je dingen opbrengen. En daar zie je wel degelijk ook dat diegenen die dat het beste kunnen... die dat het beste geleerd hebben... die kunnen het beste met hun ziekte omgaan... en die hebben de meeste kans om daar weer goed uit te komen. Ja. Dus ik geloof wel degelijk dat dat buitengewoon belangrijk... Nou ja... En, en welk effect zijn. heeft dat op, op, op de samenleving als geheel? Als we zo in zo'n verwend cultuur doorgaan. Nou, de, de, de schuldencrisis. Waar praten we over? We zitten allemaal in een gigantische crisis. omdat iedereen maar geld, wij allemaal collectief, en iedereen maar geld heeft uitgegeven dat hij niet had. De, dat is in, in, in een paar decennia is dat ontstaan. omdat iedereen dat vanzelfsprekend vond. En dat is dat, En nou staat iedereen daar stom verbaasd over te kijken. En nou doen we net alsof alleen Grieken dat doen, maar we, we doen het zelf net zo goed. Eh, ik vind dat een heel mooi voorbeeld eh, waarvan je kan zeggen... nou, kijk eens, dat is, dat, is, dat is nou wat er gebeurt als je collectief denkt... Eh, dat je meteen kan krijgen wat je wil hebben, ook als je het geld er niet voor hebt. Eh. Maar het is maar, niet alleen met, met spullen hmm. hebben, maar ook, we gooien ook alles uh, uh, twitteren op, hè? Iedereen die is continu maar uh, bevestiging aan het zoeken van ja, dat is, bestaan. Dat, hè? Ja, dat is, dat is nog, het, nog het andere aspect, dus... Hè? Kinderen die vragen worden overgeslagen. En tweede is, wie denk jij wel dat je bent? Dat, ja, euh, nou dat... Zo bent u opgevoed. Zo ben ik opgevoed. In dat u... En dat wordt niet meer gezegd u... tegen de mensen. Dus, u uh... verstuurt geen tweets. Ik verstuur geen tweets. <laughs> Want ik u. heb helemaal niet het idee dat die van belang zijn. Dat het nodig zou zijn om volgers te hebben. Waarom zou ik volgers hebben? Ik, ik moet er niet aan denken. Maar Martijn? Uh... Nou, ik, vraag me, uh, ik zou wel even willen vragen of het nou vroeger nou zo heel erg anders is. Het is altijd belangrijk geweest... om je te controleren en um, die uitgestelde behoeftebevrediging te <tie> hebben. En dat is iets wat kleine kindertjes zijn blijken daar al onderscheid te hebben... nog voor de opvoeding echt aangevangen heeft. Zijn er kindjes die in staat zijn om drie minuten naar een snoepje te kijken... en het niet op te eten. En er zijn kindjes die zich nog geen drie seconden kunnen beheersen. Ja. En dat was vroeger ook zo. En um, nou, het is een, een, de allerergste manier om jezelf niet te beheersen is ge gewelddadig zijn... Want het is meestal verschrikkelijk voor de mensen tegen wie je het geweld gebruikt. Maar ook voor jezelf. Daar, daar heb je in de huidige maatschappij alleen maar schade van. Maar als je kijkt uh, naar, naar oude registers blijken mensen niet meer, maar minder gewelddadig te zijn. Er zijn nooit zo weinig mensen aan geweld gestorven als percentage van de bevolking, als in de 20e eeuw. En ja. de 21e eeuw gaat nog minder gewelddadig zijn. En ik vraag me dus af of... Uh, wat wij nu meemaken niet iets is wat al eeuwen oud is. Namelijk, het gaat een beetje omhoog en het gaat een beetje naar beneden. Maar vind je dan eigenlijk dat, uh, dat het wel meevalt met die verwenste Oh, ja, dat vind ik ja maar Ik ben Maar. Van Ja, nee, natuurlijk. Kijk, het gaat maar waar het mee vergelijken. Ik maak een vergelijking met met voor en na 1965. Luister het 300 jaar geleden. Maar komt het verzellen hier goed? Dat is wat. 200 jaar geleden stond iedereen op de dam naar executies te kijken. Ja, ik bedoel, ander verhaal. Toen werd iedereen gemarteld als hij een appel had gestolen. Ja, ik bedoel. Je kunt alles met alles vergelijken. Maar Tim Meter zegt: er is een golfbeweging. En misschien, we lopen naar het eind van. Uur. Het is misschien toch interessant om te kijken, hoe komen we weer naar een uh, samenleving waar de misschien de mensen weer een rechte rug hebben en niet voor alles nou, meteen. Moet je, moet je luisteren, om te beginnen is die golfbewerking natuurlijk, maar we, we hadden dus nu het, over, gaat we vanzelf. Hadden het nu over de golf waar we nu in zitten. Dat is twee, ja dat gaat vanzelf en dat gaat ook weer doorschieten. Een van die dingen van de individualisering was dat je individuen vertrouwt. Nou, wat zien we op het ogenblik? We vertrouwen niemand meer. We gaan overal, he? het hele land hangt vol met camera's. He? Alles wordt gecontroleerd en gecheckt en gedubbelcheckt. Wetenschappelijke publicaties, nou die nog net <lacht> niet, maar voor de rest. <lacht> maar ik wil niet zeggen, we leven, we schuiven op het ogenblik. Ik zie ons weer schuiven naar een maatschappij van wantrouwen. Omdat we al die individuen niet meer vertrouwen. Dus, nou ja. Dat schiet dus ook weer door. En luister, Dat is natuurlijk ook altijd wel weer het, het prettige van de gedachte. Luister, het wal keert het schip altijd wel. Maar soms weer net iets te laat. Maar waarom, waarom kom ik erop? Omdat En dat was eigenlijk net wat er denk ik, goed werd gezegd. Omdat er, als je zoiets hebt, waar, wat ik nu net beschreef... Er dan mensen zijn die tussen de wielen komen. En dat is waar het om gaat. Kijk, de mensen die voor zichzelf kunnen zorgen, dat is allemaal prima. Maar er zijn mensen die dat minder kunnen. En dan is het goed om daar aandacht voor te hebben. Dus dat ja. was enige reden hoor, waarom ik oh. dat aan de orde heb gesteld. Nou, hartelijk dank. Ik, ik zou alleen nog... Uh, kan het nog? Nee, we kunnen geen vragen meer stellen. <lacht> Helaas. We zullen het nooit weten wat je hebt willen vragen, Henk. <lacht> ik vraag het straks aan okay. onze muzikant. Zo. Die tot een... zover uh, Pavlov van vandaag. <lacht> dank aan Martijn Meter, Frank Koerselman en Leon Giesel. Als u wilt reageren op wat we hier bespraken... mail ons dan op Pavlovradio.ntr.nl. Straks na het nieuws, uh, langs de lijn. En wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Dag.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 Het is vroege vogels hoor. Dus zelfs geen Jules Dilder? Nee, we hebben de dagburgemeester Abu Talib. Die komt wat onthullen. Maar ook stadsvossen, neushoorn, horns, blijdorp. En een tas van walvispenis meer. Zo, luister morgenochtend van 8 tot 10. Vroege vogels. Live dus vanuit het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.